9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In North Carolina is een herdenkingsdienst gehouden voor George Floyd... de 46-jarige zwarte man die bijna twee weken geleden overleed door politiegeweld. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerk in zijn geboorteplaats Rayford... waar mensen afscheid van hem kunnen nemen. Floyd woonde ongeveer 35 kilometer van Rayford vandaan. Eergisteren was er al een herdenkingsdienst voor Floyd in Minneapolis... waar hij op 25 mei overleed. In Washington zijn al duizenden mensen op de been voor een nieuwe antiracismedemonstratie. Mogelijk de grootste in jaren. Bij onder meer het Witte Huis en het Kapitol worden tienduizenden mensen verwacht. Mogelijk honderdduizenden. De RIVM heeft vanochtend de website infectieradar offline gehaald vanwege een datalek. Op de site hebben zo'n 60.000 Nederlanders gemeld of ze coronaklachten hebben gehad. Door in het internetadres één cijfer te veranderen, waren persoonlijke gegevens van andere deelnemers te zien, waaronder antwoorden op medische vragen. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van het datalek. In het Friese dorp Molenent is een man doodgestoken. Een andere man is zwaar gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De Friese politie heeft een verdachte aangehouden. Molenent ligt tussen Leeuwarden en Dokkum. Op een fokkerij in Deurne zijn alle nertsen gedood. Dat was volgens het ministerie van Landbouw nodig... omdat sommige dieren besmet waren met het coronavirus. De 1600 moederdieren met gemiddeld elk vijf jongen... zijn gedood met kooldioxide onder toeziend oog van een dierenwelzijnscommissie. De komende dagen worden nog negen andere nertsenfokkerijen... in de buurt geruimd... omdat ook daar het coronavirus is vastgesteld. Het weer. In het westen nog af en toe regen. In het oosten opklaringen en overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen wisselend bewolkt met een paar buien. Het waait nog wel, maar iets minder dan vandaag. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op Fan I'll bring you flowers in the pouring rain From day until the day we throw it away Let's talk about it cause I can't go without it Your love, it means so much to me, can't you see If you want me Didn't get home Till quarter past three You can get a son And daughter off me You're a gut you, Purple flowers and green We can stay up all night And get lean I can give things to you That you dream Might go harsh On a brand new team And I'll stand in a Pouring rain for ya And I'll change My stupid ways for ya Cause your love Sends me crazy, Just never ever A man throw it down. You've got it locked to the Night Walk with Mario Zanford. Are you ready? On CFM. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zampert en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van Dance RB, een beetje pop tussendoor. de laatste shownieuws, de party update. Nou ja, weinig kans. Hè. Het is helaas geen, geen party update, want ja, alles is nog gesloten. Ja, dan gaan we vanaf maandag mogelijk de kroegen weer in ieder geval dit Pinksterweekend, weekend. Maar hè, de echte clubs waar grote feesten worden gehouden, die zijn gewoon allemaal nog dicht en de festivals ook. Dus je moet het doen met de quarantaine festivals. Hoor de muziek van Nathan Dahl... met de Flowers... YouTube JK... wordt overige promoters nieuwe muziek op de radio. Nou, kan je vertellen... zo nieuw is het plaatje helemaal niet... want het kwam vorig jaar oktober... meen ik zo rond de tweede week van oktober... kwam deze plaat uit... en uh, ik vond hem toen al lekker... maar hij sloeg niet aan... dus uh, hij achter achterin de platenbak... maar uiteindelijk... Uh, waarschijnlijk was Nederland er nog niet helemaal klaar voor... maar wel blijkbaar... Nathan Dahl met Flowers. Zie je, we hebben antwoord zaterdagavond... straks een tweede uurtje... Dizem Housen met zijn Global Housewives... en straks in de derde... Uurtje, vliegen helemaal naar Italië, met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Kelly. En als je een beetje herrie hoort, dan zijn al die uh, ventilatoren, want uh, de airco is stuk, dus ik heb uh, drie ventilatoren hier in de studio staan, want uh, ja, het is best warm. Onderweg zometeen muziek van de Boy Next door, dan zijn met Billy the Kid en April Derby, met Gone Tomorrow, soundtrack van de film, maar eerst is hij Nederlands talent, woont hij vlakbij, als ze er nog wonen natuurlijk, het is uh, Alain Clark, voor mij uh, komt hij uit Haarlem, en hier heeft hij samen met Roger een nieuwe plaat gemaakt, From Me To You. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwatch. Een hele goede avond. Wow, Only sinking bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get out. Vond wel een heel grappig plaatje, erg goed gearticuleerd om het maar zo te zeggen. En daarvoor roerde het boy next door, tezamen met Billy the Kid en April Darby met Gone Tomorrow. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar volgende week gaat, uh, gaat er een feestje plaatsvinden. Ja, je, je zou het bijna niet geloven. Lil' Kleine geeft volgende week vier optredens voor 30 personen in de da Amsterdamse Club Nova. Onder de naam De Copa Kobana krijgen de gasten naast een optreden... van de rapper ook een diner voorgeschoteld. Verder is er een DJ. Als het concept succesvol blijkt, wordt het uitgebreid naar meerdere locaties. De optredens van de 25-jarige rapper... die onlangs zijn nieuwe album Jongen van de Straat uitbracht... die vindt de plaats van donderdag tot en het zondag. De kaartverkoop is al begonnen. Moet je even googlen. Amsterdam Club Nova, De Copa Cobana. is dus van donderdag tot en met zondag. Ja, ook een heel kleine die... die geeft bakken met geld uit, dus er moet een hoop geld verdienen. Worden. En ja, het is coronatijd, anderhalve meter afstand, hè. Het wordt een beetje versoepeld. En uh, ja, het heeft ook een beetje zijn voordeel, Je mag het niet zeggen, De klote corona natuurlijk, maar uh, de DJ's die, uh, die vervelen zich een beetje. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan in de studio zitten en dan gaan ze plaatjes maken, terwijl uh, plaatjes produceren. Dat betekent dat wij weer een hoop lekkere nieuwe muziek hebben hier op de radio de komende drie uurtjes. Is het tijd voor de nummer één uit de hitlijst? St. John met Roses shorten E-Man Back Remix. Stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. GG Dance Fort FM.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 van uh, Crystal Waters. Ja, ze leeft nog. Samen met Deezer Span en, en Mick Freak. Volgens mij is het gewoon een remix, hoor. Met Party People. En daarvoor muziek van Yves V. En Likkei Senkan. Met Not So Bad Tuting Amy. En uh, ja, de coronacrisis. Vele evenementen die niet door kunnen gaan. Concerten, theaterstukken, festivals worden uitgesteld of helemaal afgelast. En om ervoor te zorgen dat de consumenten niet massaal hun geld terugvragen. Is dit initi initiatief Bewaar je ticket, geniet later gestart. Maar welke rechten hebben consumenten hierbij? Jij dus. En wat gebeurt er als een organisator of poppodium in de tussentijd toch failliet gaat? Want ik groot voor eens de laatste tijd. Een bij van je faillissement. Moeilijk woord. Zeker als je bier op hebt. Is uh, ja, ben je gauw je geld kwijt? Zo zegt de Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. En een van de initiatiefnemers. Het is uh, nu eenmaal zo dat in Nederland. Uh, Nederlandse recht dat je als konke, consument. geen preferente schuldeiser bent. Als consument sta je achteraan in de rij. Maar artiesten hebben dan ook geen werk meer. En medewerkers zijn hun baan kwijt. En op dat moment lijkt iedereen. Het is allemaal leuk gezegd, hè. Maar ik weet niet of jij weet wat een gemiddelde Nederlandse artiest. Alleen een Nederlandse artiest. hè waar hij woont, wat voor huis hij heeft, en uh, wat hij per maand uh, binnen heeft geharkt... en wat hij op zijn bank heeft staan. Ik denk dat wij daar uh, de komende, nou misschien wel, 30 jaar van kunnen leven. En dan nog ruim leven ook, uh, dus uh, hè. En afhankelijk wilde de culturele sector een noodwerp... waarbij het consumentenrecht tijdelijk werd uitgesteld. En de sector werd ook maar uh, geconfronteerd met iets dat volkomen onduidelijk was. En de overheid kwam met uh, generieke maatregelen... waarvan we niet wisten of ze gingen werken of niet. Ja, en je hebt het misschien al gemerkt, maar sommige ja, we zijn gewoon al keihard naar de kloten gegaan. Ze gaan failliet. En uh, sommige kroegen die gaan ook niet open, want die hebben ook iets van... Ja, weet je, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar je moet van tevoren reserveren. En uh, ja, dat kan overdag. S'avonds is dat erg lastig. En dan moet je natuurlijk je personeel inhuren, beveiliging inhuren. Dus ja, we moeten het allemaal een beetje afwachten. Hè? Met dat uh, versoepelen van de, van de regeltjes tijdens deze coronacrisis. Genoeg gelul, want je zit natuurlijk uh, gekluisterd aan de radio voor de muziek. Hier op CFM Zandvoort, wat dacht je van... Uh, een nieuwe remix van Black and Crown. Zomermix 2020. Een nummertje van Chic. Je hoort ze met The Freak. Le Freak. Oh, yeah. Zandvoort Mando Mario Zandvoort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 Block Crown, ja ze maken de laatste tijd erg veel muziek, want de heren die vervelen zich echt dood. Geen is meer wereldwijd, dus uh, wat doen we dan? Dan gaan we gewoon in de studio zitten en dan gaan we keihard muziek produceren. Dus uh, ja, dan is het stiekem toch weer positief voor ons. Hè. Voor de muziek van Block Crown, samen met Salvezen, met de Toma Tom Tomba. En daarvoor Scott Diaz met I Beat Goes On. Ja, <laughs> aparte, aparte benaming voor een plaat. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Radio Veronica... die organiseert op zaterdag 6 juni een reeks concerten in de Sigodamp. Onder andere Kensington, Ilse de Lange, Duncan Lawrence... Alain Clark, Danny Vera en Somjeuk... treden die dag op voor een selecte groep van... om precies te zijn, 30 luisteraars... Daar in een mega megagrote concertevenementenzaal. Voor mij kunnen er pak een beetje 15.000, 16 16.000 man in... En dan zijn we 30.000 man. Daar sta je als kleine, kleine, kleine mensjes midden op zo'n grote, grote vlakte. En normaal gesproken, trouwens, zijn het. Ik heb even snel gegoogeld. Ik ken alles tegelijk soms, maar niet altijd. Maar met sommige dingen lukt het wel. 17.000 bezoekers gaan er normaal naar zo'n concert. En nu dus voor 30 muziekliefhebbers. De komende week kunnen Radio Veronica luisteraars toegang winnen tot een van die concerten. Na ieder optreden wisselen de artiesten, de bezoekers eh, en de bezoekers elkaar af. Ja, het is een aardige uitdaging. Anderhalve meter. Waarschijnlijk allemaal rode cirkeltjes. Nou ja, niet dat het heel moeilijk is natuurlijk. Als er normaal 17.000 man in kunnen en dan sta je met z'n dertigen, heb je waarschijnlijk genoeg ruimte. Zie je van hem zand door met muziek, want daar zie ik aan radio gekluisterd. je van voor de Nightwalk. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort Het is tijd van Vlees. We samen met Ultranate met a wonderful place. That I live in a place that never people everywhere. with new life. I'm sure. Believe in that the day is for us. We'll all live together. Sidewalk. Wat uh, je moet reclame maken voor zie En niet de andere omdoen. Ja, weet ik. Sorry. Dat ik zal nooit meer doen. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. King Joshua met Professional Window. Idol Mix. Op 9. Earth Day met Everything. Op 8. Armand van Helden, Urban Solarno. Met Power of Base. Op 7, ook Earth Day. Maar dan met de Soul Shaking. 6, yes, Nick van Julie met work, move your body. Op 5 Milo en Clapton met drop the pressure. Op 4 Max Chapman, 3-6 met make a move. Op 3, alweer een plaat van Earth and Days met just be good to me. Op 2 Ferrick Don en Anthony Fallades met be by my side moet ik zeggen. Niet be, maar by my side. En deze week op nog steeds op Heller and Farley Project met ultra flavor. De David Peng Extended was gezakt, maar is weer gestegen naar de nummer 1 positie. Die plaat heb je al lang gehoord. Ik heb er een hoop nieuwe muziek vandaag mee. Dus wat dacht je van Sentinel Groove met Stand Up? En ik zeg tot zometeen na de break.